De Hells Angels in Amsterdam hebben hun clubterrein verlaten. Om tien uur is de sleutel van het terrein in Amsterdam-Oost overgedragen aan de gemeente. De Hells Angels zaten zo'n 40 jaar aan de weg. Ze moesten weg omdat de gemeente het terrein een andere bestemming wil geven. Verslaggever Edwin van den Berg. Dit was het dan, zei president Daniel Uneputi van de Hells Angels net vanaf zijn motor toen hij hier wegreed vanaf het terrein waar de Hells Angels zitten sinds 1974. Het terrein is net overgedragen aan de gemeente... die wil hier woningen en bedrijven bouwen. En de sloopkraan rijdt hier op dit moment het terrein op... om het clubgebouw te slopen. Waar de Hells Angels nu naartoe gaan, is niet duidelijk. Gemeenten in de buurt zitten niet op de Angels te wachten... omdat ze in verband worden gebracht met de georganiseerde misdaad.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 Er staat nog één file op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Horst en Gubbe voorst 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linker is dicht. Een groot voordeel van de Volkswagen Dealer is. Juist.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 Ga dus snel naar abn-amro.nl slash auto. ABN Amro. De bank anno nu. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Murders. Goedemorgen. In België wordt vandaag gestaakt. Er wordt geen post bezorgd, onder andere. Nou, loop ik al maandag... Uh... Uh, tijdenlang te vergeven naar de brievenbus, want op maandag wordt bij ons ook geen post bezorgd... en er komt geen bond aan te pas. Nou ja. Als Nederlander geboren worden in een ver buitenland en opgegroeid in een ander... en uiteindelijk neergestreken in Nederland zelf. Hoeveel zitvlees heb je dan als drie culturen kind? Volgens Janneke Jallema niet veel. Ze richten er een platform voor op. Ik ga zo met haar praten. Onder politici is de vrees dat het aantal werklozen in Nederland binnenkort het half miljoen nadert. De crisis maakt veel slachtoffers in bijna alle sectoren en vooral onder jongeren. Hoeveel kans hebben deze mensen op nieuw werk en wat komt er kijken bij het vinden van een baan? Dat gaan we bekijken de komende weken op Werkplein 10, vandaag online solliciteren. En reclameman Charles Borremans werpt zich, hoe kan het ook anders, op Kinderspeelgoed. Kijk je in de ballenbak. Surf naar de gids.fm. Champions zijn goedkoop omdat de Oost-Europese plukkers via een slimme constructie worden onderbetaald. En telers die deze constructie niet gebruiken, die kunnen daar nauwelijks tegenop concurreren. Een uurtje geleden was de voorzitter van Fair Trade Produce Nederland te horen en hij gaf aan dat vooral supermarkten het verschil kunnen maken door alleen met de bona fide telers in zee te gaan. Maar de supermarkten willen niet. Aan de telefoon heb ik nu Mark Jansen, directeur bij het CBL. Dat is de koepelorganisatie van supermarkten. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Telers verkopen hun champignons op stam, zoals dat heet. Aan BV's in verre landen, zoals Bulgarije. En soms hebben die telers die BV's dan zelf weer in bezit. Maar dan hebben ze de mogelijkheid dat Bulgaren die champignons... hier in Nederland komen plukken tegen het loon dat in hun eigen land geldt. Oftewel, ze worden volgens onze normen zwaar onderbetaald. Kent u deze constructie? Uh, we hebben er wel van gehoord, ja. En het is een uh, discussie die al een tijdje loopt. En ik begrijp ook wel nu uit de media en uit de, uh, de dagblad de pers... dat uh, de organisatie Fair Produce de supermarkten daar eigenlijk verantwoordelijk voor houdt. En dat vind ik, uh, vind ik niet terecht. Nou, zij zeggen supermarkten kunnen het verschil maken... door alleen champions te betrekken van telers die het wel goed doen. Maar dat wilt u niet. Waarom niet? Nou, wij als CBL kopen uiteraard... Hè, als koepelorganisatie kopen geen champions in. Dat doen supermarkten zelf. Uh, maar waar het uh, om gaat is dat dit inderdaad een constructie is die wettelijk is toegestaan. Uh, sommige partijen vinden hem uh, dubieus. Uh, daar hebben wij niet zozeer een oordeel over. Maar het punt is dat uh, deze organisatie eigenlijk stelt dat supermarkten... maar eventjes uh, de politieagent voor, uh, voor heel Nederland moeten gaan worden... om allerlei zaken die, ja, die wel of niet wenselijk zijn uh, maar eventjes te regelen. Nou, in zover Nederland... gaat het niet, meneer Jans. Ze zeggen, uh, nou. we willen een keurmerk op champions die volgens ...ons qua arbeid oké okay zijn. Nou, dat is ja, toch heel makkelijk? Wij... Plak dat erop, klaar? Nee, maar waar het om gaat is dat we in Nederland natuurlijk een uh, goede wetgeving hebben. We hebben goede handhaving, de arbeidsinspectie, de politie als het nodig is, het openbaar ministerie. En uh, supermarkten stellen extra eisen aan arbeidsomstandigheden in derde wereldlanden... ...waar geen wet en regelgeving is. Daar hebben we wel certificaten voor. Maar voor Nederlandse omstandigheden met Nederlandse wetgeving moet dat helemaal niet nodig hoeven zijn. Het zou niet nodig moeten zijn, maar, ja. maar kennelijk gebeurt het wel. U hebt ervan gehoord, u weet wat het, uh, wat het is, hoe het werkt. Ja, um... maar het is, het is aangetoond dat het uh, niet illegaal is. En dan kun je er nog een oordeel over hebben. Nou, soms is het wel illegaal. De ene rechter zegt het is wel illegaal. En nou, de andere zegt weer het is niet illegaal. Dus er is geen eenduidig ik. beleid op dat punt. Nee, maar het probleem speelt breder. Want ik begrijp dat ook in de, in de, in de vervoersbranche vrachtwagenchauffeurs uh, via dit soort constructies uh, werken. En het lijkt mij een goede zaak dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar dus een hele goede uitspraak over doet. Of Europese landen in mekaars landen, zal maar zeggen, diensten mogen leveren en uh, ja, ook naar, uh, naar die beloningen betalen. Maar en afgezien wat daarvan, ik... u kunt toch makkelijk ja. een fair trade keurmerk plakken op champignons die hier met Nederlandse arbeid zijn geplukt? Ja, maar dan gaan we dus een, een, een keurmerk ontwikkelen voor bedrijven die aan de Nederlandse wet voldoen. En dat is natuurlijk, uh, kijk, dan is het einde zoek als je dan voor elk uh, uh, bedrijf dat aan de wet voldoet een keurmerk moet gaan, uh, gaan toekennen... Want in feite is het dus niet, en het is misschien een beetje dubieus in sommige ogen, uh, ik kan er een hele tijd mee komen, maar het is nou eenmaal wettelijk toegestaan in Nederland. En als het niet mag, ik vind dat daar de vakbonden dan ook maar eens een keer een rechtszaak over moeten voeren uh, tegen die partijen waar ze dan uh, zo tegen de hoop lopen. Uh, dan is daar ook eens een keer duidelijkheid over. Maar waarom verschuilt u zich achter iemand anders verantwoordelijkheid? En neemt u niet nou, gewoon de verantwoordelijkheid op zich om te zeggen... nou ja, we verkopen die champignons, die zijn vijf cent goedkoper... dan de champignons die door Nederlandse mensen zijn geplukt. Of nou, naar Nederlandse ook... lonen, et cetera. Ja. Nou ja, misschien is dat ook wel een reactie op het feit dat uh, de producenten... in dit geval uh, zich verschuilen achter het feit... dat supermarkten hiervoor verantwoordelijk zouden zijn. En ik pleit er toch echt voor dat die sector, als ze al vinden... dat er uh, zaken moeten veranderen, hun eigen verantwoordelijkheid neemt. Nee, maar u heeft het er ook een... vaak over verantwoord uh, maatschappelijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ja. ondernemen of ondernemen ja. of maatschappelijk verantwoord gebied. Noem maar op. Ja. Al dat soort zaken die, die komen bij u voor. En dan plakt u ook keurmerken voor prachtige producten. U zelf niet natuurlijk, maar al die ja, supermarkten. Ja. Dus wat, wat is het verschil? Ja, Waar het om gaat is dat dit een wettelijk toegestaande uh, constructie is. Althans, hij is niet wettelijk verboden. Uh, daar uh, daar moeten, hebben wij dus rekening mee te houden. En stel, hè, stel uh, in het geval dat uh, de hele Nederlandse supermarktbranche... zou overgaan op, uh, op dit keurmerk, om wat voor reden dan ook... dan zouden wij direct last hebben van, uh, van de Nederlandse mededingingsautoriteit, omdat we dan partijen uitsluiten... die gewoon voldoen aan de wet- en regelgeving in Nederland. Maar u hoeft ze niet uit te sluiten. U, u, u legt gewoon een bakje champions van partij A zonder keurmerk... en een bakje champions van partij B met keurmerk. In en wij vak. vinden dat... Wij vinden dat alle champignons die hier geproduceerd worden... gewoon aan de Nederlandse wet moeten voldoen. Supermarkten die, uh, houden zich aan de wet, houden aan de CEO... die ze afgesloten hebben voor onze medewerkers. En dat zouden leveranciers van supermarkten ook gewoon moeten doen. Dankjewel. En daar zijn wij niet degene van die daar als politieagent over moeten optreden. De directeur bij het CBL, de Koepelorganisatie van de Supermarkt. Ik heb genoeg gehoord over die champignons vanochtend op Radio 1. Ja. Ik ga aan de risotto. Dank je wel. De Gids.fm Rotterdam telt 55.000 werklozen. En het aantal banen neemt door de crisis alleen maar af. Hoe krijg je deze mensen weer aan het werk dan? Daarover gaan onze nieuwe reportageserie Werkplein 010. En verslaggever Tinkerbeer, jij gaat die serie maken. Je hebt al deel 1 gemaakt. Eerst even, wat is een werkplein precies? Ja, het is een beetje te vergelijken met het vroegere arbeidsbureau. UvV zit daar in de gemeente. UvV verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkeringen. Gemeente voor de bijstandsuitkeringen. En in Rotterdam zijn er vijf. En daar zitten alle loketten bij elkaar. Ja. Nou ga jij de komende weken ga je volgen wat er gebeurt om mensen aan het werk te krijgen en te kijken wie die werklozen eigenlijk zijn. Waar gaat je eerste aflevering over? Ik ben naar een van die werkpleinen geweest die aan de Schikade in het centrum van Rotterdam. Iedereen die ik het vraag op de begaande grond van werkplein Schikade zoekt werk. Ik zoek uh, secretariaal administratief uh, medewerkster. Sociaal cultureel werk, dat is mijn uh, werk zelf. Uh, was of iets in de bouw, maakt niet uit. vuilnisman van mijn part. werkt dus werk. Grote open ruimte, in een van de hoeken een lange balie... waar mensen terecht kunnen met vragen over een uitkering. Ik heb een arbeidsovereenkomst gehad. Maar mijn baas wil niet meer betalen, want er is geen werk. En nu, gemeente betaalt me wel, maar maakt me wel een beetje benauwd. Weet je? Want ik, eh, ik zou uitkering terug moeten betalen. En wat voor werk is het? Flensmonteur. Je kan zeggen sleutelaar. En daartegenover, aan de andere kant van de ruimte, zijn zes internetwerkplekken. Ja, ik heb thuis geen internet. Dan moet ik inloggen weer. Wat voor werk zoek je? Een beetje van alles. Ik uh, ben nu al zes maanden bezig, dus ik kan niet echt meer uh, specifiek zoeken. Kun je ze opnoemen waar je zo al op uh, gesolliciteerd hebt? Uh, nou, veel logistiek in de haven. Uh, metaal als monteur, als uh, bankwerker. Alles wat ik maar denk wat ik kan, dat uh, solliciteer ik op. Maar tot Alles... nu toe nog niet... Uh... Nee. Waar ligt dat aan? Dat sollicitatiegesprek gaat bij mij vaak fout. Wat gebeurt er dan? Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben niet bang om mijn fouten toe te geven of mijn mindere kanten, weet je wel. En dat, dat zeg ik ook gewoon. Wat is dan je mindere kant? Ja, als ik helemaal iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat ook zo doen. En meestal bots dat wel met andere mensen. Ah, en Want dat ik... vertel je dan in een sollicitatiegesprek? Ja, op een beetje voorzichtige manier, maar dat is... Uh... Nee, dat werkt meestal niet. Dan denken ze, we krijgen ruzie met deze jongen. Ja. Heb je binnenkort weer een sollicitatiegesprek? Nee, voorlopig even niet. Heb je je voorgenomen hoe je dat dan de volgende keer gaat doen? Dat doe ik elke keer, maar dat... <laughs> Uiteindelijk komt het toch weer op hetzelfde neer. Ja, anders moet je erom gaan liegen. En ik vertel liever gewoon waar ze aan toe zijn, dan weten ze hoe of wat. Dan staan ze niet voor verrassingen. verrassing. Ze kunnen ze niet zeggen, ja, ja, dat heb jij niet verteld bij je sollicitatie. Dat kunnen ze nooit zeggen. De website waar de mensen hier, maar het kan ook thuis... op naar vacatures aan het zoeken zijn, is werk.nl van het UWV. De eerste drie maanden dat iemand een uitkering heeft van het UWV... moet hij vooral zelf via deze website naar werk zoeken... Het enige wat het UWV doet in die periode is het organiseren van een speeddate met uitzendbureaus. Op werk.nl staan vacatures. Je kunt uh, zoeken op trefwoord, op afstand tot je woning. En je hebt digitaal contact met een e-coach. Paul Meijer, manager van het UWV. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat uh, vroeger moest al een afspraak gemaakt worden... je moest altijd maar wachten wanneer je terecht komt bij je werkcoach. En in deze situatie is het zo dat je eigenlijk altijd 24 uur per dag je vraag kan stellen. En wij hebben ook gezegd wij willen dat tenminste binnen 48... of eigenlijk het liefste binnen 24 uur die vraag ook door ons weer beantwoord wordt. En er is nog een groot voordeel aan deze manier van zoeken naar een baan, zegt Paul Meijer. Klanten zijn heel vaak zelf goed in staat om gewoon hun eigen werkeloosheid uh, weer om te buigen in een baan. Nou, en ik vind ook, daarin moet je klanten faciliteren. En dan moet je klanten niet constant aan de hand meenemen. En het is juist veel beter dat wij tegen de klant zeggen van... goh, dit verwachten wij van u, zeker in een uitkeringssituatie. En daar maken we hele concrete afspraken met u mee. En uiteindelijk gaan we met u evalueren wat u daarin gedaan heeft. Nou, en wij merken dat heel veel klanten toch die zelfstandige houding... Uh, ja, zeer, zeer op prijs stellen daarin. Maar ja, niet iedereen... Kan het, hè? Internet gebruiken, computers. Ja, nou, dat is ook een groep waar we heel veel aandacht voor hebben. Het is zo als iemand aangeeft van, goh, ik kan echt niet met een, met een computer werken. Nou, dan uh, wordt het via ons klantcontactcentrum wordt die, uh, direct ingepland uh, in een agenda. En dan krijgt hij binnen vijf dagen een workshop... waarin hij begeleid gaat worden in het werken met een pc. Ook bij de gemeente, verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen... is eigen verantwoordelijkheid en inzet van werkzoekenden heel erg belangrijk geworden. Als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt... moet hij eerst aantonen zelf genoeg gedaan te hebben om werk te vinden. En als iemand eenmaal een bijstandsuitkering heeft... kan hij worden verplicht vrijwilligerswerk te doen... of werk met behoud van uitkering, onbetaald dus. Frank van der Post, regiomanager van SOSAW... Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente. Ja, iedereen moet wat doen voor zijn geld. We zijn we wat strenger in geworden. Een stuk strenger in geworden. Want als je het niet doet? Dan word je gekort op je uitkering. Hè. Het kan dus uh, 30% zijn, maar kan het kan oplopen naar 100%. En daar wordt fors op ingezet. Hoe doet Rotterdam het uh, vergeleken bij andere steden... als het gaat om uh, aantallen mensen in de bijstand? Ja, Rotterdam heeft historisch gezien een relatief grote groep mensen in de bijstand. Maar wat je nu ziet is dat sinds de zomer dat, uh, het verloop uit de bijstand groter is dan bijvoorbeeld de G4 en ook het landelijk gemiddelde. En dat betekent dat we nu ongeveer... G4, op een, de grote steden. De vier grote steden. Uh, als je uh, ziet dat het, de eindstand van 2011 vrijwel hetzelfde is van de beginstand van 2011. En dat is in tijden van crisis een succes? Een, uh, een uh, topprestatie vind ik, ja, absoluut. Maar is het nou zo dat het veel mensen zijn die nu werk hebben? Of zijn het veel mensen ja. die hun uitkering kwijt zijn geraakt omdat ze niet mee willen werken? Beide. Relatief veel mensen die aan het werk zijn gegaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... Joh, ik heb helemaal geen zin in wat jullie allemaal van mij vragen. Ik wil er niet aan meedoen. Ik heb geen zin om mezelf in te spannen om aan het werk te gaan. Dus die zie je al bij de poort niet meer terugkomen. Ja, en dat telt dan natuurlijk toch als succes ja. Ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat zien we ook als uitstroom. En daar zijn we zeer tevreden mee. Ja, maar niet echt tevreden? Ik bedoel... Nou, kennelijk hebben die mensen ook niet zorg van een uitkering nodig. Waarschijnlijk kunnen ze uh, terugvallen op uh, familieleden, partners die een inkomen hebben. Want mensen die het echt nodig hebben, die krijgen het ook. Wat kom jij doen vandaag uh, op het werkplein? Afspraak. Over? Uh, nog over mijn uitkering. Maar ik moet maar gewoon even kijken of... Uh... Of alles goed gaat komen. En ik ben vrij, want ik heb zes jaar vastgezeten. Dat en, is lang. Uh, ja. Het is, uh... Dat is geen voordeel natuurlijk, om dat op je cv nee. te hebben. Nee, als ze ernaar naar vragen, ja, dan, dan, mag ik, dan mogen ze dat van mij wel weten. Alleen ja, hoe doe je dat met je cv? Wat kun je erop zetten? Ja, ik, ik ben een crimineel, ik heb zes jaar vastgezeten. Dat ken het niet. Hoe lang ben je werkloos nu? Uh, nu ben ik uh, een maand of vier, drie. Dus ja, uh, yeah. het is een beetje baan. Ik zoek werk in de juridische uh, branche. Ik ben uh, sinds kort afgestudeerd in uh, bedrijfsrecht. En momenteel uh, ja, is niet echt werk in te vinden. Dus vandaar dat ik hier nu ben. Had je dat verwacht? Had ik eigenlijk niet verwacht. Maar je hoort al die negatieve ja, berichtgeving uh, op het nieuws: dat de crisis is. Maar ik kan niet verwachten dat ik uh, nu uh, vier maanden werkzoekende zou zijn. Een van de 55.000 werkzoekenden in Rotterdam, dat is een hoogopgeleide jongen, dus deze. Ja, ja hij wil advocaat worden. Vertelde die me ook nog. Maar hij solliciteert nu beneden zijn niveau. Maar de, die banen krijgt hij ook niet. Want dan zeggen ze: Sorry, je bent overgekwalificeerd. Maar hij houdt moed. Dat werkplein ziet er nogal groots uit, zeg. Goeiedag. Ja, wat ja een, er zijn uh, verdiepingen wat boven. Ruim van opzet. Daar kunnen heel wat werklozen terecht. Wat heb je volgende week voor ons? Uh, dan gaat het over uh, werkloond. Dat is een uh, verplicht traject voor mensen in de bijstand. die jongen die advocaat wil worden, was ook voor werkloond op het werkplein. 20 uur per week. Mensen krijgen trainingen, komen op het werkplein solliciteren. Maar wat er ook bij hoort, is één dag per week, met behoud van uitkering... werken bij de ROTEP als buurtservicemedewerker. Weet je wat het is? Ik denk, ik denk iemand die, die, die sneeuw van het stoepje haalt voor je. Ja, straatveger. Nou, dat is zeker aardig in de buurt. Een de keer buurt. Denk, Tot volgende week. De Gids. I don't feel Pakistani. I don't feel Canadian. I definitely don't feel Indonesian or Chinese or Australian. I don't feel American either. I was born in a hotel in room, I think it was number seven. Part of what home is also for me is traveling. And every time we would drive by the airport in Holland, I would be in tears. There was just such this this, this homesickness for being in an airplane, for going somewhere. En waarom is een vliegveld eigenlijk de enige plek waar ik me echt thuis voel? Het zijn enkele vragen die de revue passeren in een film. Waarin het verhaal wordt verteld van drie culturen kinderen... die op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Het is een soms levenslange worsteling die voor grote problemen kan zorgen. Drie culturen kind Janneke Jellema ondervond ze aan de lijve. En nu wil ze haar ervaringen delen met anderen en lotgenoten. En vanochtend doet ze dat ook met mij. Goedemorgen, mevrouw Jellema. Ja, goedemorgen. Wat is dat, een drie culturen kind?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 Um, ja, dat weet ik niet. Ja. Uh, alleen ik weet wel dat ik inmiddels, ik ben er res, res, vrij recent over gaan schrijven op mijn blog en er meer over gaan nadenken en meer over gaan lezen. En ik vind het, het voelt heel erg goed om uh, dat stukje van mezelf meer ruimte te geven, zeg maar mijn verleden en uh, ja. Bent u er rusteloos van op ja, bepaalde ja, momenten nog, dat, nog u, dat u dacht ja. nog steeds?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 Nieuwe zaken ontwikkelen, ontdekken.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 En ik denk het helpt ook ouders, het tip mochten de ouders uh, luisteren... om uh, ook over te lezen, van hoe is dat dan voor kinderen? Of uh, uh, ja, benoemde emoties die kinderen hebben dan. Uh, kinderen zijn niet altijd blij als ze afscheid moeten nemen... en naar een nieuwe school moeten gaan enzovoorts. Maar uh, in het midden van die verhuizing is er ook ruimte voor de kinderen... om daar verdrietig over te zijn. Of kinderen voor te bereiden op de verhuizing...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 Ja, dat is waar. Ja. En ik denk ook, tegenwoordig, we kunnen, de wereld wordt ook kleiner. En we kunnen met z'n allen ook steeds makkelijker reizen. Ik denk dat we steeds meer kinderen zullen hebben die een deel van hun leven ergens anders uh, zeg maar, opgegroeid zijn. En daar zullen we toch met elkaar ook wat uh, mee moeten, denk ik. De ouders zijn gewaarschuwd. Janneke Jellemans. Ja. Een link naar de blog over drie culturen kinderen is te vinden op de website tegids.nl. Zometeen nog tot 12 uur. Mysterieuze nierziektes in Nicaragua en El Salvador. En reclame man Charles Bormans die speelt met roze blokjes. Na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Anderhalf uur geleden om tien uur hebben de Hells Angels in Amsterdam hun clubterrein verlaten. De sleutel is aan de gemeente gegeven en die begint vanmiddag met de sloop van het voormalige clubhuis en de bijgebouwen. De Hells Angels zaten er zo'n 40 jaar, ze moesten weg omdat de gemeente het terrein een andere bestemming wil geven. Vier supermarkten in de buurt van Nijmegen gaan vanaf vrijdag bij wijze van proef iedere klant controleren die alcoholhoudende dranken wil kopen. De klant moet bij de kassa zijn ID-kaart of paspoort door een scanner halen waarbij de leeftijd wordt gecontroleerd. En als de klant te jong is, dan wordt de koop automatisch geblokkeerd door de kassa. De proef duurt een maand. In de Syrische hoofdstad Damascus wordt nog steeds hevig gevochten, zeggen ooggetuigen. Militairen die zijn overgelopen naar de oppositie... hebben enkele buitenwijken van de hoofdstad veroverd. En die zouden inmiddels weer zijn ingenomen door het regeringsleger. Bij het geweld zijn de laatste dagen al tientallen doden gevallen.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 de wereldontvanger. En dan vangt de nood: "Goedemorgen, jij gaat naar Midden-Amerika." Ja, want daar slaat een mysterieuze nierziekte keihard toe. De afgelopen jaren stierven jaarlijks bijna 3000 mannen vanwege falende nieren. In El Salvador is het inmiddels de tweede doodsoorzaak onder mannen en in Nicaragua was de stijging van het aantal sterfgevallen het grootst. 40 40% meer in de periode 2005 tot 2009. En een dorpje in Nicaragua met de naam La Isla... is door de bewoners omgedoopt tot La Isla de, la, de las Buedas. Het geeft zoveel, betekent als... <laughs> nou ja, het eiland van de de weduwen. Ja, alle mannen zijn daar dood. En in dat dorpje waar de zelfgetimmerde huisjes staan... met een als, lapstof als voordeur, daar woont Maudiel Martinez. En hij is ziek. Yesterday, I had a fever, he says. I feel weak today. He's pale, and his cheekbones protrude from his face. He hunches over like an old man. He's only 19 years old. Ja, Modial die heeft koorts. Hij voelt zich zwak, hij ziet er bleekjes uit, mager. Hij staat voorovergebogen alsof hij een bejaarde man is. En deze jongen die is nog maar 19 jaar oud en hij heeft een chronische nierziekte. De afvalstoffen in zijn bloed die worden niet meer afgebroken... en hij vreest ook dat hij niet zo lang meer te leven heeft. Enig idee hoe het komt dat al die uh, mannen in Midden-Amerika ziek worden? Nou, Deze jongen, die Mojel, uh, en heel veel andere mannen in, uh, uh, in de omgeving waar hij woont... Uh, die, die werken op suikerrietplantages. Uh, en chronische nierziekte wordt met name veroorzaakt door diabetes en hoge bloeddruk... Maar dokter Carlos Orantes, dat, hij is een nieuwspecialist die vermoedt dat er onder deze landarbeiders iets anders aan de hand is. Knowing that the majority of the patients are in direct contact with the chemicals used in agriculture, chemicals that are known to cause acute renal damage, and many of which are prohibited in the United States, in Europe and in Canada. En hier worden ze indiscriminately zonder protection. En ze worden used in grote quantities. Deze nierspecialist, dokter Orantes, die zegt... ja, mijn patiënten die komen in direct contact met, met chemicaliën. Dan heeft hij het over, over pesticiden en herbiciden... die op dat land worden gebruikt. Eh, en die veroorzaken niervaal. Nou, dat, eh, dat zijn allemaal middeltjes die in de Verenigde Staten en Europa... Eh, verboden zijn inmiddels. Maar die worden daar dus gewoon gebruikt. En de landarbeiders die daar vervolgens werken... die worden helemaal niet beschermd met beschermende kleding... Of nou, de hypothese van deze nierspecialist is dus dat zijn patiënten ziek zijn geworden van die pesticiden. Dit is dus een hypothese, zeg je. Hij heeft het nog niet hard kunnen maken. Hij heeft het niet hard kunnen maken. Er zijn al verschillende onderzoeken naar gedaan naar de relatie tussen het nierfalen en, en het gebruik van pesticiden. Maar overtuigend is dat niet aangetoond. In elk geval niet daar in Midden-Amerika. Um, maar... Uh, en, um, om dat, om dat aan te kunnen tonen, om te kijken hoe dat hoe dat daar zit, is een Amerikaanse epidemioloog, James Brooks, die is naar toe gaan naar Midden-Amerika. die heeft onderzoek gedaan onder de landarbeiders, maar ook onder andere zware beroepen in Midden-Amerika. Uh, we've recently done some work testing port workers, stevedores, and find that they have uh, high rates. So it's this commonality that we zien in high rates in people who are doing manual work outdoors. Ja, deze epidemioloog David Brooks heeft onderzoek gedaan onder havenwerkers, shorders, uh, mijnwerkers. En net als bij de landarbeiders, de suikerrietsnijders, zijn ook daar opvallend veel gevallen van chronisch nierfalen. Nou, deze, deze meneer Brooks die vlakt pesticiden als ziekmakende factor niet uit. Maar hij vermoedt dat er een andere belangrijke ziekmaker is. Als we had to op our money um, on one area at this point, I, I would say that most of us would focus uh, something to do with you know this this strenuous work, hot conditions, uh, not enough fluids. Nou, de epidemioloog David Brooks die zet zijn, zijn geld op de combinatie van uitputtend werk. Er zijn zware omstandigheden. Uh, er is een, uh, ze hebben een tekort aan vloeistoffen. En de suikerrietsnijders die maken ook nog eens werkdagen van 10 tot 12 uur... onder de brandende zon, hè, temperaturen van boven de 30 graden. Ze pauzeren ja. nauwelijks en ze verliezen heel veel vocht. Dat is zo'n 2,5 kilo lichaamsgewicht op een werkdag. Nou, dat bij elkaar zorgt voor hittestress, elke dag weer. En die hittestress die zou bij de mannen in El Salvador en Nicaragua niet falen kunnen ja, zeggen, ja, die Of die mannen nu ziek worden van de of van de pesticiden... of van het heeft in ieder geval te maken met het werk dat ze doen. Dat keiharde werken. Ja, daar lijkt inderdaad op. Maar de bedrijven die die suikerrietplantages beheren... die ontkennen dat het, het stelligste, of nou te maken heeft met, met die pesticiden of met, met andere zaken... zij zeggen er niet voor verantwoordelijk te zijn. Nou, toch proberen ze iets te doen aan de arbeidsomstandigheden... Eh, om die iets te verbeteren. Eh, de Pellas Group, dat is een van de grootste rietsuikerbedrijven, eh, die zet nu speciaal personeel... En om ja, erop toe te zien dat de landarbeiders die suikerriet snijden... dat die genoeg te drinken krijgen. Nou, ze krijgen ook wat vaker pauze. Maar het probleem is dat ze nog steeds worden betaald... voor de hoeveelheid suikerriet die ze snijden. Dus ja, pauzeren, dat kost ze geld. Nee. Dat doen ze dus liever niet. Nou, deze Pellas Groep uh, die test ook de landarbeiders regelmatig op nierziekte. En als dat wordt vastgesteld, dan krijgen ze ontslag. En worden ze dan aan een lot overgelaten? Ja, soort van. Kijk, uh, als ze eenmaal ontslagen zijn, dan kunnen ze niet meer gebruik maken van, uh, van de, van de privékliniekjes die bij die plantages horen. Uh, en gespecialiseerde zorg zoals uh, nierdialyse. Dat is er nauwelijks. Uh, dat schiet hopeloos tekort. En er zijn simpelweg te veel patiënten. Nou, de zieke mannen die krijgen wel een uitkering, maar dat is maar een klein beetje geld. En dat is niet genoeg uh, om een gezin van te onderhouden. Dat zegt deze vrouw die uh, familie verloor aan de chronische nierziekte. Nou, kom om te die mensen, they're sick, sometimes vomiting. Maar ze zegt dat ze naar het werk in dezelfde die ze Ja, die gaan weer aan het werk om voor hun gezin te zorgen. En daar zorgen dan weer tussenpersonen voor. Die testen niet op nierziekten, ze rommelen wat met identiteitspapieren en dan kunnen ze toch weer aan de slag op die plantages. Daar gaan ze dan aan het werk en dan ja, kun je zeggen ze werken zich letterlijk dood. Willem Frank de Noot met een treurverhaal. Van onze collega's van Radio 2 uit de Top 2000: een nummer van U2. U kent die uitdrukking wel. Aan de andere kant van het glas staat echt iedereen... met zo'n aansteker omhoog op en neer te wiebelen. En ik ben heel langzaam in slaap gedommeld bij u Ik ben net op tijd wakker geschoten voor de afkondiging. Stakkende moment, you can't get out of it. Nummer 723 in de top 2000 over het jaar 2011. Zembla ging vrijdag over de onderkant van de arbeidsmarkt. In veel sectoren komen mensen alleen nog aan de bak als zzp'er of als uitzendkracht. Met als gevolg minder loon en minder rechten, zoals ziekte en vakantiegeld. Postbezorgers hebben hier bijvoorbeeld veel mee te maken. Uit de uitzending van Zembla blijkt dat het bedrijf Post.nl een convenant heeft afgesloten met de Belastingdienst. Normaal gesproken moet een zelfstandige zonder personeel aantonen dat hij meerdere opdrachtgevers heeft. Anders ziet de Belastingdienst hem als niet-zelfstandige, maar als schijnzelfstandige. Als zij vijf, zes dagen per week voor één en dezelfde opdrachtgever... werken, zich moeten houden aan vrij strikte instructies... zijn dat voor mij belangrijke aanwijzingen... dat hier gewoon sprake is van een arbeidsovereenkomst. leraar arbeidsrecht Beltse heeft het contract... tussen ZZP'ers en Post.nl bestudeerd... en concludeert dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Aan het telefoon Sharon Gesthuizen, 6 Tweede Kamerlid van de SP. Mevrouw Gesthuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u van het convenant van Post.nl met de Belastingdienst? Nee, wist ik niet van. We hadden wel al een tijdje vermoedens dat er afspraken waren gemaakt. Maar dat het echt zo ver ging, daar had ik zelfs geen idee van. Het staat zwart op wit, hè, dat er een convenant is. Ja, dat staat inderdaad uh, in de documenten die Zemla boven tafel heeft weten te krijgen. Dus uh, ik ben heel benieuwd of wij als Kamer nou ook dat convenant mogen inzien. En wat vindt u van zo'n convenant, als u denkt dat het behelst wat het zou kunnen behelzen? Namelijk uh, dat er geen sociale lasten hoeven te worden afgedragen en meer van dat soort dingen. Ja, die praktijk die kennen we al een hele tijd. Ook de postbezorgers, die uh, gewoon de brieven bezorgen, die werken natuurlijk op die manier met stukloon. Uh, daar heb ik me altijd heel erg tegen gezet. Ik vind het heel erg kwalijk om op die manier de sociale rechten van mensen uit te rollen. Maar het gaat natuurlijk nog een stapje verder. Als er blijkbaar een bewindspersoon is geweest, die heeft gezegd... weet je wat, zet daar maar je handtekening onder. Ik neem daar verantwoordelijkheid voor dat de Belastingdienst achter de rug om van de wetgever, zou je eigenlijk kunnen zeggen... Uh, ...hier een beetje de, de rechten aan het uithollen is... ...en daar gewoon uh, willens en weten aan mee, mee en de winstpersoon is natuurlijk de staatssecretaris van Financiën... ...want die gaat weer over de Belastingdienst. Zeker, dat zou dan de staatssecretaris van Financiën moeten zijn... ...die heeft wat dat betreft, als, als dat inderdaad zo is... Uh, ...die heeft dan echt een, nou ja, om het maar eventjes... Uh, Om parlementair te zeggen, een, een pak voor zijn broek verdient. Maar ik wil die vragen. Uh, ik wil je morgen over uh, vragen stellen in het uh, vragenuurtje. En ik wil de vragen eigenlijk eerder stellen aan minister Henk Kamp. Omdat hij toch degene is die moet staan voor de ja, sociale zekerheid. Voor de, voor de arbeidsrechten die mensen hier in Nederland gewoon hebben. Je kunt ze natuurlijk allebei uitnodigen, hè, zowel Wekers als Kamp. Dat zou ik heel graag doen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Maar weet u wel zeker dat u in de buurt komt morgenmiddag? Weet ik niet, maar anders is er natuurlijk altijd nog een middel van uh, gewoon schriftelijke vragen. En uh, dan kunnen overigens wel meer de bewindspersonen die vragen beantwoorden. Hm. En het is ook zo dat we over twee weken in de Kamer weer een, uh, een debat hebben over de postmarkt. Ja, daar zal het zeker aan de orde komen. Want ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat dit van links tot rechts gewoon veroordeeld wordt. Het is namelijk gewoon het uithollen van de wet. Ja, we hebben die regels niet voor niks. Nou is er een stichting, Subcontractors, en die komt op voor de belangen van zelfstandige postbezorgers. Die spant een rechtszaak aan tegen Post.nl om duidelijkheid te krijgen over de positie van die ZZP'ers. Bent u er blij mee? Daar ben ik heel blij mee. U begrijpt natuurlijk wel als geen ander dat het mij past om enige terughoudendheid te hebben in het vooruitlopen op die uitkomst van de rechtszaak. Maar ja, u weet hoe ik erover denk. Ik zou er zeer gelukkig mee zijn als de rechter hier een, een stokje voor zou steken. Want in mijn ogen is het, dat ben ik echt met die hoogleraar eens die in de uitzending van Zembla zat, dit is echt een, een hele mooie manier... Waar... TNT, dus Post.nl, dat natuurlijk tegenwoordig blijkbaar een, een handje mee is geholpen door de Belastingdienst. Een hele mooie manier om gewoon om allerlei regels uit te komen. Dat moeten we niet toestaan. Nou, was dat één onderdeel van die zembele uitzending? We zagen ook dat er uh, werkenden in de bouw werden ontslagen. en dan weer werden ingehuurd en binnengehaald via een achterdeur als ZZP'er. Ja. Dat is eigenlijk een soortzelfde truc natuurlijk. Dat klopt. Uh, ...dat is eigenlijk precies hetzelfde... ...behalve dan dat er daar dus niet een dergelijk uh, convenant is uh, afgesloten... ...maar ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er uh, veel meer bedrijven op die uh, bouwmarkt zijn. Uh, ja, dit is een, een punt van discussie wat al jaren in de politiek speelt. Er zijn zelfs dus ook al onderzoeken naar gedaan... ...en ik weet nog dat, dat was toen nog minister Donner... ...die zat op Sociale Zaken bij, in het vorige kabinet... ...die zei, nee, we hebben het onderzocht... ...en er is echt nauwelijks sprake van schijnzelfstandigheid... Dus het valt, ...of, of van, van gedwongen zelfstandigheid, dat valt reuze mee... Maar ja, als je ziet dat er toch een heel aantal mensen zijn die het wel treft... dan kun je ook zeggen, ja, hoeveel, hoeveel is erg? Hè? Ik bedoel, is het niet erg als het maar om twee of drie procent van de mensen gaat? Ik denk dat dat ook heel erg is. En je moet dat gewoon uh, als samenleving, moet je dat gewoon verbieden. Dat, dat moet niet kunnen. We zagen ook een, een tweeling die in de zorg werkt. En die had ook zo zijn problemen. Want deze mensen waren huishoudelijke hulp. En die konden eerst naar patiënten kijken. Zien hoe ze eraan toe waren tijdens het, het afwassen en het eten verzorgen. Ja. Maar nu mogen ze dat niet meer. En ze verdienen 25% minder loon omdat het uh, werk is aanbesteed. En uh, de, de eigenaar van deze thuiszorgorganisatie moet concurreren met anderen. Dat soort uh, gevolgen krijgen we dan. U dat zegt hier de sprake van de marktwerking... Nou ja, de marktwerking heeft in de publieke sector natuurlijk op heel veel plekken heel veel kwaad gedaan. En, en voor een belangrijk gedeelte komt dat inderdaad doordat de overheid steeds meer zaken wil aanbesteden. Je ziet dat niet alleen in taken die heel direct met mensen te maken hebben in de verzorging. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om uh, tolk- en vertaaldiensten. Heel simpel, uh, uh, vroeger waren dat mensen die direct voor bijvoorbeeld justitie werkten. Tegenwoordig moet dat allemaal aanbesteed worden en werken ze met bureaus. Uh, dat betekent dat er heel veel geld aan de strijkstok van bureaus uh, blijft hangen. Nou ja, hetzelfde zie je dus eigenlijk gebeuren met marktwerking in de, in de thuiszorg. Ja, uh, wij zijn er als samenleving natuurlijk ook zelf bij. Hè? Ik bedoel, je kunt namelijk ook in mijn ogen te ver gaan met polderen en begrip hebben voor de situatie van een werkgever. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen met z'n allen tot hier en niet verder en we willen dit niet. Dus geen uitholling van onze publieke taken. Sommige zaken moeten gewoon door de overheid worden uitgevoerd. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid. En mensen mogen natuurlijk sowieso niet uh, op deze manier tegen elkaar worden uitgespeeld. Dus de, we voeren geen aanbestedingen in, daar waar het niet nodig is. Marktwerkingen en aanbestedingen, ja, daar is nog geen meerderheid uh, tegen in de Tweede Kamer. Wie weet, dat kan uh, op korte termijn natuurlijk wel veranderen. Ben benieuwd, Sharon ja. Gesthuizen vertrouwt de peilingen. Zes van de SP, hartelijk dank. Ja. De Gids. In Amerika is ophef ontstaan over de steentjes van Lego. De speelgoedfabrikant heeft een speciaal op meisjes gerichte variant ontwikkeld... namelijk Lego Friends. En dat is volgens veel Amerikaanse ouders seksistisch. Daar ga ik over praten met marketingman Charles Borreman... die hier vanochtend met een ongelofelijke glimlach binnenkwam. Ja, inderdaad. Hij dacht aan de 4-2. Ja. Hij is namelijk voor Feyenoord. Ja, maar inderdaad. daar gaan ik het verder niet over hebben. Nee. Ik heb het over Lego Friends. Juist. Ja, eh... Uh... Waarom vonden, ze, waarom vonden ze het zo nodig om daar speciaal speelgoed voor meisjes te maken bij Lego? Omdat Lego... Uh, vooral een speelgoed is uh, bestemd voor jongens. Dus uh, het eerste vier jaar is het nog speelgoed voor jongens en meisjes. Maar na het vierde jaar zie je dat de meisjes eigenlijk afhaken. Want die komen dan, Felix zogenaamd in de prinsesjesfase. Dat betekent dat ze alles wat roze is en glittert... dat, dat trekt ze dan enorm aan. De speelgoedwinkels spelen daar overigens ook enorm op in. Hè. Als je dan die grote speelgoedwinkels ingaat... dan heb je daar, zoals de Amerikanen noemen, de Pink Ghetto. Het roze ghetto. Alles is daar roze, bestemd voor meisjes. En Lego dacht, ja, wacht eventjes, maar toch van de kinderen... is 50% meisje, grosso modo. Dus laten we nou toch eens iets gaan ontwikkelen... wat specifiek voor meisjes bestemd is... En daar is Lego Friends uit ons Dan kennen we die Lego blokjes en die Lego pieletjes en die Lego dingetjes. En dan zit je met elkaar en ben je uren bezig. En dan ben je hartstikke leuk. Kan je ermee spelen. Wat is nou het verschil tussen die steentjes voor de jongetjes en de steentjes voor de meisjes? Nou, de, dus de steentjes voor de meisjes. En het is overigens allemaal gebaseerd op onderzoek. Want uh, Lego heeft uh, voorafgaand aan die stap om dit uh, product te ontwikkelen. Groot onderzoek gedaan. Maar uh, het gaat om veel meer vloeiende vormen. Het is meer modeachtig. Het is een beetje een, een trendy setting. Uh, en ze moeten concurreren met, uh, met producten als Barbie en My Little Pony en Baby Born. En uh, daarop is dit hele Lego-product uh, uh, ontwikkeld. Uh, uh, Lego Friends, dat zijn dus vier vriendinnen... of vijf vriendinnen moet ik zeggen. Stephanie, Emma, Andrea... Olivia en Mia. En wat doen die al zo? Die wonen in Heartlake City... en die gaan lekker naar parties. Die doen een house decoration. Ze chillen. Ze gaan naar beauty shops. En ze gaan naar uh, koffiehuizen... om daar kopjes koffie te drinken... en cupcakes te eten, Felix. Ik ja, We gaan er even naar luisteren. New Lego Friends. Welcome to beautiful Heartlake City. I'm Stephanie. I'm going to a party at the new cafe... with my friend Olivia. That's me. Ik heb net decorating my het Time to mijn huis. Tijd om te chillen met de meisjes. At de beauty shop Emma is gestyled en ready to go. Nou, Zijn er Zijn dat nu piepkleine poppetjes? hè? Ja, Die worden naar ja. een auto gezet. Ja een roze autootjes. Ja, van... het is allemaal heel stereotyperend, heel erg rolbevestigend, ja. zoals je ziet. En waarom heeft... Uh, wat is er nou mis mee? Ik las voor dat er Amerikaanse ouders ongelooflijk tegen dit speelgoed ja, zijn van Lego. Ja, in principe, als je het allemaal zo ziet, en ook het onderzoek wat daar vooraf is gedaan, het, het klopt allemaal, het is allemaal heel logisch, uh, dit Lego voor meisjes, maar er is, zoals het heet, reuring ontstaan, wat is, zoals je al zegt, verzet ontstaan tegen Lego Friends, omdat ze het dus seksistisch en cliché bevestigend vinden, uh, en ze, dat is is met name een uh, aantal vrouwen uh, die uh, zich hier tegen zijn, uh, uh, verzetten, zijn gaan verzetten. Twee uh, Amerikaanse vrouwen uh, Bailey, Shoemaker, Richard en Stephanie Cole... die hebben zelfs een petitie op internet gezet. Uh, tegen Lego Friends uh, is al door 50.000 mensen ondertekend... en die verzetten zich tegen de zogenaamde, zogenaamde gender-based marketing. Dus Dat is marketing gebaseerd op seksen op geslacht. Die roepen legen op weer producten te maken en reclame te maken... voor zowel jongens als mensen meisjes En dus niet alleen maar jongens en meisjes apart, maar jongens en meisjes samen. Zoals ze dat overigens ook in de jaren 50, 60 deden. We zullen even luisteren naar een commercial uit die tijd. Het begint eerst met een commercial. Ja, het is één commercial, maar dit is in eerste instantie voor jongens. En daarna hoor je dat het ook voor meisjes bestemd is. This young boy, Lego, een hele nieuwe wereld te bouwen. Ja, zie je, dus het is eerst jongen meisje, maar het zit allemaal in één commercial. En dat is tegenwoordig dus allemaal gescheiden. En heeft deze actie veel gevolgen gekregen? Ja, met name op sociale media is er een enorme discussie ontstaan over deze rolbevestigende kindermarketing. En eh, het meest opmerkelijk is een viral, dus een filmpje op YouTube, waarin een hoofdrol is voor een meisje van vier jaar oud, Riley Maida, of Maida. En eh, zij staat dus in dat pink ghetto, en zij eh, maakt zich erg druk, opmerkelijk over dit market, over deze marketing deze gender-based marketing aanpak, waarbij zij naar druk uh, zich afvraagt waarom nou uh, meisjes alles uh, uh, alleen maar zich mogen bezighouden met prinsesjes en jongens alleen met super, superhelden. En waarom voor meisjes alles roze is en voor jongens alles blauw. Uh, opmerkelijk filmpje. Ja, dus waarom hebben alle all the girls have five princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Ja, dat is, dus, dat is dus Riley. Riley is vier jaar oud. Het uh, videootje is inmiddels 3,5 miljoen keer bekeken. En zelfs op het, uh, de nationale televisie geweest in de Verenigde Staten, maar ook in China China. filmpje, ook is er een beeld een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een uh, nou, kijk, er is al een grote groep consumenten... Het trekt zich er waarschijnlijk niet zo veel van aan. Maar pas op, hè, het kan dus zijn dat als je uh, veel in social media uh, behandeld wordt... besproken wordt uh, en er worden problemen aan de, aan de orde gesteld... dan kan dat uh, zich tegen je keren op een gegeven moment. Heeft Lego al gereageerd? Zo. Nou, nog niet. Kijk, ze hebben het, wat ik al zei, uiteindelijk uh, goed gedaan. Hè. Uh, ze hebben gewoon gelijk. Van de vijf kinderen uh, spelen er vier uh, jongens met Lego en één meisje. Dus goed onderzoek aan vooraf gegaan. Grotere reclamecampagne. Dus het is logisch dat men zich ook wel op die meisjes gaat richten. Uh, zolang de verkoop ook goed gaan, uh, zal men zich er niet al te veel van aantrekken. Maar nogmaals, pas op, het is zoals ik aan het begin zei, een iconisch merk. Uh, en je kan inderdaad op een gegeven moment in een soort ja, uh, sfeer terechtkomen dat je voortdurend wordt besproken in een negatieve zin. He, dat je onderdeel van debat wordt. En uh, daarvoor ben je ook een iconisch merk. En dan kan het wel eens een probleem geven. Maar vooralsnog is dat niet het geval? Charlotte, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Ik heb even gebladerd in de televisiegidsen op zoek naar bijzondere programma's vanavond. Nou. Tegenlicht heeft het over kredietbeoordelaars. U kent de namen inmiddels, Standard Poor's, Moody's en Fitch. En het programma stelt voornamelijk de vraag... waarom de financiële markten nog steeds uitgaan van het oordeel van die kredietbeoordelaars... terwijl het vaak onjuist is gebleken in het verleden. Wat is de macht van deze organisaties? Om negen uur op Nederland 2. En een curieuze documentaire op Canvas. De Chinese Yi Hongmei hoopt dat haar tijdens een aardbeving verloren kind... reïncarneert in een nieuwe baby ze doet nu hard haar best om weer zwanger te worden. The Next Live heet die documenteren om kwart voor twaalf op Canvas. En bij Paul en Witteman zit vanavond Paul De Leo. Hij wordt vijftig en viert dat. Jochen van den Berg. Bij ons zit de journaliste Mathilde Sanders. Die schreef het boek Wie bezit het nieuws?. Waarin ze sprak met de grote aandeelhouders in de Nederlandse mediawereld. Zeg maar de Rupert Murdochs van de Lage Landen. En uh, straks om half twee stand.nl. Partneralimentatie moet worden ingeperkt. Louis die... Bontes, Tweede Kamerlid voor de PVV, komt er ook niet, niet meer te vragen. Je zegt het vanzelf al. Nou, ja. heel benieuwd hoe dat uitpakt. Zometeen weer in het programma Lunch. Surf naar de degids.nl. Morgen is het dinsdag dan ben ik er weer. Zucht dus niet. <lacht>